Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. In Noord-Groningen heeft zich vannacht een aardschok voorgedaan. Bij de politie zijn veel telefoontjes binnengekomen van ongeruste inwoners. Bellers hoorden hun huis kraken of voelden dat de vloer trilde. Maar berichten over schade zijn er vooralsnog niet. Ook is niet bekend wat de kracht was van de schok en waar het epicentrum lag. De aardschok was even na één uur en werd op veel plaatsen in de provincie gevoeld. Meldingen kwamen onder meer uit Witte Wierem, Garlsweer, Delfzijl en Appingedam, maar ook uit de stad Groningen. Het aantal lichte aardschokken in de provincie is sinds het begin van dit jaar toegenomen. Stijging wordt toegeschreven aan de gaswinning door de NAM. Juist vandaag bezoekt minister Kamp het aardbevingsgebied in Groningen... in verband met de gaswinning en de ophef die daarover is ontstaan. De Portugese premier Coelho treedt niet af... ondanks het vertrek van zijn minister van Financiën en die van Buitenlandse Zaken. Dat heeft Coelho gezegd in een televisietoespraak. De minister van Buitenlandse Zaken is de leider van een van de regeringspartijen... die onmisbaar is voor een meerderheid in het parlement. Kwaljo wijst erop dat het ontslag nog niet is goedgekeurd door de president. Hij kondigde aan door te gaan met de bezuinigingen... die door de EU en het IMF zijn afgedwongen in ruil voor noodsteun. Een Amerikaan in de staat New York... heeft 27 jaar lang het lijk van zijn vrouw verborgen gehouden. Hij blijkt haar in 1985 zelf te hebben vermoord. Destijds zei de man dat zijn vrouw was vertrokken en ergens anders, zonder een andere naam, een nieuw leven wilde opbouwen. Niemand twijfelde toen aan zijn verhaal. Onlangs overleed de man zelf, 82 jaar oud. Toen kwam de waarheid naar boven. Achter een valse muur in zijn huis werd een dichtgeplakte plastic container ontdekt, met daarin de resten van zijn vrouw. Het weer, de trekken vanuit het zuidwesten wat buien over het land. Later in de nacht gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Overdag eerst nog regen, in de middag wordt het droger, maar het blijft bewolkt en het wordt 18 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker met Martijn Middel en Leon Mastik. Goedemorgen, hallo. U luistert, toch U luistert nog steeds naar omroepen, uh, Omroep 1L. Nog steeds wakker. Zometeen nog muziek van MC Vit. hem net hier al. En hij uh, speelt zometeen nog twee nummers hier op Radio 1. En ook wat komt? Toevalu doen in Nederland? Dat zometeen. We beginnen met de vraag hoe het is gesteld met rechten voor kinderen in Nederland. De kinderrechtenorganisatie Defense for Children heeft in Den Haag het jaarbericht Kinderrechten 2013 gepresenteerd in de Tweede Kamer. En helaas, maar waar, ook dit jaar blijkt er nog van alles mis voor veel kinderen in Nederland. Maar de organisatie maakt zich dit jaar niet alleen druk over de situatie van de kinderen. Het meest opvallende is het ontbreken van belangrijke cijfers. Alois van Rest is directeur van Defense for Children. Nacht. Goedenacht. Cijfers die ontbreken, dat klinkt erg duister. Wat is er precies aan de hand? Nou ja, laat ik eerlijk zijn. Het is al jarenlang een probleem om van de overheid gewoon juiste cijfers te krijgen over de situatie van kinderen in Nederland. Kinderen, kwetsbare kinderen. Kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. En dan is dan blijkbaar niet mogelijk dat onze overheid gewoon betrouwbare en actuele cijfers oplevert. En dit jaar is het voor het eerst dat wij van het voorafgaande jaar, dus 2012, heel veel cijfers niet hebben kunnen krijgen... En wat daar zo uh, ja, erg aan is, is dat wij het niet krijgen is één, dat is, dat, dat is niet goed voor het rapport dat wij willen opstellen. Maar twee, uh, hoe kan een overheid überhaupt beleid maken als je, als je niet weet wat de omvang van, van de problematiek is? Ja. Dus wij vinden het eigenlijk gewoon uh, ja, onverteerbaar, onverklaarbaar dat uh, ja, de overheid zo slecht is in het registreren van allerlei cijfers voor, voor kinderen, kinderen in het jeugdstrafrecht, kinderen bij de jeugdzorg... We weten niet eens wijze van spreken hoeveel kinderen er nou uh, bij een pleeggezin wonen in Nederland. Nou, dat lijkt me toch heel belangrijke informatie om uh, op basis van uh, het pleegzorgbeleid te maken. En dat zijn dan dingen die we eerder wel wisten of waar wel cijfers over waren? Ja, nou, dat, dat, dat is elk jaar een gedoe uh, om eerlijk te zijn, maar uh, dit jaar ten aanzien van het vreemdelingenrecht en het migratierecht. Uh, ...hebben wij uh, voor het eerst uh, uh, geen cijfers van het vlak van de jaar kunnen krijgen wat in andere jaren wel mogelijk bleek. bleek nu omdat er sprake is van een wisseling van een database, is ons verteld. Ja. Uh, zijn die cijfers niet, uh, niet te leveren? Ja, dat is toch eigenlijk geen argument. Hè? Ja, want u, u uh, stelt vervolgens dat jaarbericht kinderrechten op. Uh, dat rapport ja. moet ook geschreven worden. Ik kan me voorstellen dat het dan knap lastig wordt. Dat wordt een knap lastig. Uh, natuurlijk zijn wij vasthoudend. Dus wij hebben gelukkig wel heel veel andere cijfers alweer weten te krijgen. Dus uh, we hebben daarom het rapport ook wederom uit kunnen brengen voor de zesde keer. Uh, maar het, het is en blijft natuurlijk toch een gemis als je gewoon niet alle cijfers op tafel krijgt. Ja, wat, wat is de belangrijkste conclusie die je kunt trekken in het rapport? Nou, de belangrijkste conclusie kan trekken is dat wij, uh, nou laat ik eerst zeggen, in Nederland hebben we het kind, kinderen natuurlijk het relatief goed. Uh, Unicef maakt elk jaar maken zij een rapport op uh, over de bestand van zaken van kinderen wereldwijd. En dan zijn de Nederlandse kinderen in algemene zin het gelukkigst. Dus laat ik daarmee beginnen. Ja, dat is niet nou, slecht. Maar precies, dus dat succesje moeten we ook gewoon vieren. Maar er is ook een andere kant. En er zijn gewoon 300.000 tot 400.000 kinderen die het gewoon moeilijk hebben. Die door allerlei omstandigheden in een situatie zijn gekomen. Of ze hebben een handicap. Of uh, ze komen uit een ander land. Of uh, ja, ze hebben iets misdaan en, en, en, en zitten in een gesloten instelling. Nou, die kinderen, die verdienen extra aandacht. En daar gaat het niet altijd even goed mee. Nee, zijn er ook groepen die daar, die daar specifiek nog uitspringen? Nou ja, wat wij dit jaar centraal hebben gesteld, zijn eigenlijk uh, als dieselzoekerskinderen... Uh, die jarenlang al in Nederland wonen en keer op keer moeten verhuizen... Uh, we hebben gisteren een, een meisje uh, naar voren gehaald, die maar liefst 24 keer verhuisd is in de 13 jaar dat ze in Nederland woont. Nou, je kan je voorstellen dat uh, een kind, uh, wat zo vaak uh, moet verhuizen, dat raakt onthecht, dat uh, raakt geïsoleerd, want ja, uh, vrienden maak je niet meer, uh, je moet weer naar een nieuwe school, je krijgt weer een nieuwe dokter. Uh, voor kinderen is dat in feite een hele dramatische ervaring. En het beperkt natuurlijk ontzettend uh, de ontwikkeling van kinderen. Hoe komt dat dat het meisje zo vaak moet verhuizen? Nou, dat is een regel in Nederland. Uh, dat uh, je 24 uh, keer binnen 13 jaar moet uh, verhuizen? Nou, nee, gemiddeld is de, is, is de ervaring één keer per jaar. Uh, dus als je dan 13 jaar in Nederland bent, ga je ook 13 keer verhuizen. Maar er is een procedure in Nederland dat je, als je binnenkomt... dan word je in een centrum A op, uh, opgevangen. Dat is één? Vervolgens wordt een analyse gemaakt en dan ga je verplicht naar een, een ander centrum Dat is twee. En, uh, en als je dan uitgezet moet gaan worden, omdat je dan toch geen argument hebt om te blijven, dan moet je naar asielzoekerscentrum drie uh, en dan wachten op een uitzetting. Dat is in feite wat minimaal in Nederland nu aan de orde is. Dus eigenlijk ben nou, je verplicht als asielzoeker oké. om minimaal drie keer te verhuizen? Dat is eigenlijk maar, het, het punt waar het om draait? Ja, ja. Maar, ja, maar de ervaring is dat elk jaar opnieuw uh, asielrijke kinderen uh, moeten verhuizen in Nederland. En dat heeft natuurlijk wat ons betreft ook een politieke reden. Want dat betekent, dan kunnen die kinderen ook niet hechten. Uh, want ze zitten tenslotte ook in een procedure of, of ze wel of niet mogen blijven. En als een kinderen hecht, ja, uh, gaan ze moeilijk het, het land uit. Uh, dat is natuurlijk ook waar. Aan de andere kant, het kinderrechtenverdrag, en dat is een verdrag wat Nederland heeft... Getekend uh, een aantal jaren geleden, in 1995, zegt dat een land uh, waar een kind woont. Uh, dat een land de, plicht, de zorgplicht heeft. om de kind te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Nou, nu is dat probleem er, dat lichter. Het rapport is geschreven. Wat voor aanbevelingen kunt u geven? Nou ja, ten aanzien van uh, even deze verhuizingen van asielzoekerskinderen heeft maar één hele duidelijke aanbeveling. Als deze kinderen in Nederland met hun ouders komen, vang ze op in één locatie... en laat ze daar tot en met de laatste besluitvorming in die locatie zitten... en zorg dat, dat daar de faciliteiten gewoon goed zijn, zodat het kind naar school kan. Dat er een, een, een goede en consequente gez gezondheidszorg is. Dat er voldoende speelruimte is, met andere woorden, dat een kind kan ontwikkelen... zoals elk ne uh, Nederlands kind dat ook kan. Ja. Dat is een hele belangrijke. Als het gaat om uh, um, ons om, om strafrecht bijvoorbeeld... Dan heeft uh, staatssecretaris Teve een nieuwe adolescentenwet aangenomen. Dat betekent dat kinderen ook van 17 en 18 jaar onder het strafrechtregime vallen en, en opgesloten kunnen worden. Uh, het kinderrechtenverdrag zegt van kinderen: het uh, kind ben je uh, zolang je nog geen 18 bent. Dus kinderen allemaal af een jaar tiener niet in een gevangenis te komen, maar moeten gewoon zo snel mogelijk via een pedagogische aanpak weer terug de te samenleving in. Ja, nou Louis van Rest, hij is de directeur van Defence for Children. Dank u wel voor uw toelichting. Heel graag gedaan. Het is negen minuten over drie precies. En het, uh, u luistert daar Nog Steeds Wakker op Radio 1 van Omroep BNL. Misschien heeft u nog geen oog dicht gedaan of u bent alweer wakker. Wij zijn in ieder geval nog niet wezen slapen. En laten we daarom nog één keer terugkijken op deze dag. En uh, vooral het nieuws van uh, deze dinsdag 2 juli die achter ons ligt. Uh, dit is de quiz Weten of Vergeten. En die spelen we altijd met onze muzikale studiogast. Uh, nou, een echte quiz is het niet. Hè. Je kan kiezen tussen Weten of Vergeten. De drie ja. nieuwsfeitjes die we eventjes gaan doornemen. Uh, ja... We hebben, MC... nog een... we hebben normaal gesproken ook nog een muziekje onder, volgens mij. Ja, we hebben heel? daar een speciaal muziekje ja. onder, Kijk, dat, dan krijg je dat quizgevoel. Dat... Ja, dat is mooi. Dat hey. maakt het meteen wat Kijk, spannend. Ja, Ik vind spannend dit. Dit. Ja. dit is spannend, hè? Ja. Gaaf Kijk, er komt het toch nog een beetje druk om. Oh jee, oh jee Johannes. Maar dat gaat natuurlijk wel ergens over. MC Fit is vandaag uh, te gast. Je hoorde hem net al, uh, twee nummers spelen, zometeen nog meer. Maar eerst eventjes uh, deze vuurproef. Ja. Nou, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. bieden je jongens een beetje gevolgd? Uh, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik het de laatste twee dagen heb gevolgd. Oei, ja, kijk, dat is een gevaarlijke. Want het, het nieuws is eigenlijk voornamelijk uit de afgelopen dag. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Ja. André Kuipers was in 2004 de tweede Nederlander in de ruimte. En in 2011 volgde opnieuw een ruimte bij reis naar het ISS. En morgen wacht hem opnieuw een bijzonder moment. Dan krijgt hij uit handen van de Russische president Poetin een vriendschapsmedaille. Hij krijgt die onderscheiding omdat hij een belangrijk aandeel heeft gehad... in de internationale samenwerking in de ruimte. En contact met zijn internationale reisgenoten, die, dat heeft hij nog altijd. Ik heb uh, gisteren nog een Amerikaanse collega gebeld. Uh, want gisteren was het een jaar geleden dat we terugkwamen. En uh, nu is het uh, ook bedoeling dat ik mijn Russische uh, commandant uh, ook ga zien... als uh, ik uh, in Sterrenstad ben. Want dat is ook wat uh, heel leuk natuurlijk. Ik kan meteen een bezoek aan Sterrenstad en aan helpen. Ja, Sterrenstad is een plek in de buurt van Moskou... waar veel kosmonauten ja. uh, na hun vlucht gaan wonen. en Het is ook de plek waar de trainingen voor de ruimtevaarders plaatsvinden. Uh, ja, Deze bijdrage van Kuipers onthouden we die nog uh, tot uh, volgende week, MC Fit. Ja, ja. Een vriendschapsmedaille, hè? Poetin is niet niks. Ja, nee, maar ik, ik zeg, ik, dit moeten we over 50 jaar nog weten. Dus dit is een uh, absolute... Ik zeg, het bijna... Ja, de armen in de lucht, want dit over 50 jaar onthouden dus nog. Hè? Ja, ik vind dat dit over 50 jaar nog uh, weten moet zijn. Het ja. was gisteren 150 jaar geleden dat de Nederlandse kolonie Suriname de slavernij werd afgeschaft. Volgens Desi Bouterse, president van Suriname, is de tijd nu aangekomen om de kolonisator Nederland te vergeven. Wanneer de kolonisator gevraagd heeft om vergeving, laten wij hun ook vergeven. Ja, Want wij zijn nazaten en zij zijn nazaten. Wanneer we met hart, wanneer we met wrok in ons hart door blijven gaan. Is er geen plaats voor vooruitgang? Is er geen plaats voor liefde? Is er geen plaats voor samenwerking? Wij hebben elkaar nodig. Op de vraag van Daisy Bouters of Nederland vergeven moest worden... werd uh, met een uh, luid gejuich geantwoord door de aanwezigen. Gisteren betuigde minister Asjes een grote spijt... namens het kabinet voor de daden in het verleden. Een schandvlek, zo noemde die de gebeurtenissen. Ja. Uh, MC Fit, uh, hoe kijk je hier tegenaan? Ja, ik vind het... Uh, ik vind, ik vind dat en de oude gebeurtenissen wel onthouden moeten worden. Maar ik vind ook, wat Bouters net heeft gezegd... dat dat ook onthouden moet worden. Dat is heel belangrijk. Dus het uh, moet van twee kanten komen. Ja. ja, precies. En hoe kijk je überhaupt tegen die gebeurtenissen aan? Heb je, heb je, ja, dat heb je namelijk op school. Krijg je dat vast ook mee uit dus ja, nee, Ja, ik vind, ik vind wel dat, we, dat, dat, dat Nederland, Nederland, uh, gemiddelde Nederlander redelijk on, onwetend is van de, uh, uh, duistere hun duistere geschiedenis. Ja, precies. Ze zouden eigenlijk wat meer naar zichzelf moeten kijken. Of naar... Ja, het is, het is handig om te weten, ook voor, ook voor uh, jonge kids, weet je, dat we dat soort dingen niet meer doen. Is het goed om, dat, uh, ja, op school, om er op school dieper in, op in te gaan. Het is wel waarom er een heleboel Surinamers in Nederland zijn en waarom er Surinamers bestaan überhaupt. Volgens mij zei je net dat je een kind had. Geef je het bijvoorbeeld ook mee in je eigen opvoeding? Ja, zeker. Ja, hoe, hoe breng je dat? Um, ja, ik ben gewoon feiten. Dus gewoon wat er precies is gebeurd. Zonder daar heel erg mijn mening af vast te knopen. Maar dat hij in ieder geval weet wat er is gebeurd. Hij heeft een blanke moeder en een zwarte vader. En dus hij heeft twee culturen, hij heeft twee kanten. Nou, volgens ja. mij voel ik een beetje welke kant hij op gaat. Maar ja. toch nog even die onvermijdelijke vraag. Weten of vergeten? Dit, uh, de slavernij, de afschaffing daarvan 150 jaar terug. Weten. Ja. Een emotionele oproep van Gordon's zus Joke, die vandaag opdook op het internet. Ze roept de zanger en zeven andere broers en zussen op... om weer in contact te komen met elkaar. Laten we eindelijk eens beginnen om elkaar te gaan beminnen. Het leven is zo kort, huh? hou ik toch met mij op en stop. Laat ik dan de eerste zijn in deze, in een heel, in een heel diepe kou mag graven... Lieve broers en zussen, zoek elkaar weer op. Ja, zo klonk een stukje uit die emotionele oproep van Gordon's zus joken. Nou, vorige week liet Gordon in het programma Linda Zomerweek nog weten... dat hij zich graag zou verzoenen met zijn familie. Sinds het overlijden van Gordons moeder in 2010... heeft hij alleen nog contact met zijn oudste zus Maya. Ja, we moeten eigenlijk een beetje de, de familiereunie hier gaan spelen, zo ongeveer. Zou het goed komen, denk jij, tussen Gordon en zijn familie? Uh, ik heb geen idee. En het kan me ook niet heel veel schelen. Ik vind Gordon echt een topper. <laughs> Subtiele woordspeling. Maar uh, ik uh, het kan me niet te nee. nee. Heb je er zelf mee te maken gehad met, met, met familieproblematiek? Uh, ja, en dan vind ik dat niet heel Nederland zich ermee bezig hoeft te houden met mijn familieproblematiek. Nee, precies, jij hebt nog nooit een oproep op YouTube geplaatst om uh, misschien nee. weer eens te verzoenen met nee, een. Uh... Nee, nee, nee, nee. Dat nee. moet je lekker onderling regelen en het ook zo houden. Ja gewoon dat... lekker binnen de, de privémuren van de, de woonkamer, ja. bij wijze van spreken. Ja. Dus. Ja, vergeten dit. De familieberikken van Gorner gaan we vergeten. Ja, laten we dit vergeten, met z'n allen. Vergeet mijn naam. Goed, nummer dan. <laughs> ja, misschien kan je het nog eens een keer gebruiken. Ja, ik denk, ik denk het wel. Nou, we zijn eruit, Leon. Ja, volgens mij, van dinsdag 2 juli 2013 kunnen we onthouden dat Kuiper straks officieel vrienden is met Poetin en Rusland. Over 50 jaar mogen we dat nog. Uh, ja, herinneren. Het slavernijverleden van, uh, sla slavernijverleden van Nederland en Suriname onthouden we eveneens. En, en dan is er één ding wat we uh, absoluut gaan vergeten. Uh, de familieperikelen van Gordon. Unaniem was dat volgens dus laten mij. Laten we mij hopen he? dat ja. die mensen ook dat gewoon dat we... niet meer op YouTube mogen. Dat is gemakkelijk. <lacht> ja, maar dan zijn we er ook vanaf. Een YouTube-verbod. <lacht> ja. Ja. Nou, nou, bij ja. deze ja. uitgesproken, dat gaan we doen. Uh, MC Fit, die gaan we niet vergeten, want die is hier nog eventjes in het studio. Dit uur, vorige uur was hij er ook al. En die is even flink zijn best aan het doen. Ja, precies. Ja, klopt, klopt. Uh, ik zou zeggen, gaan we weer lekker bij dat knapperende haardvuurtje zitten hier in de hoek van een studio. Waar uh, de akoestische gitaar staat. Uh, hij gaat spelen. Je best doen. MC Fit. Hij gaat zitten. Koptelefoon op. Ik ga niet mijn gitaar pakken. Niet gitaar. Deze. Volgende week. Ah. Echt niet meer dan alleen maar. Je best doen Je hoeft je echt niet te bewijzen Want ik weet hoe je bent Als je ergens mee zit Denk alleen maar aan dit Je hoeft je echt niet te bewijzen Eet Drink, slaap, leef, geloof wat je wil, superheld. Streef, word wat je wil, superheld. Zweef, die kleine die altijd zichzelf bleef. Want soms lijkt je net papa op zijn beste dag. En vaak beter, geloof me. Uh, wat ik bereik na een flinke pas. Uh, doe jij je meters, geloof me. En wat is nou de zin van het leven? Mm, ik zeg je eerlijk, papa weet het ook niet. En ik kan het best aan mama voor je vragen als je wil. Maar ik zeg je eerlijk, mama weet het ook niet. Dus...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 En soms kunnen dingen misgaan, dat doet nou eenmaal bij het leven, want anders is er niks aan. En natuurlijk moet je opstaan. Maar alles op zijn tijd tijgertje en de herinneringen opstaan. Ik zie jezelf in je streken. Je moeder in je smaal. combinatie van je ouders. Maar met je eigen smaal. Je eigen kleine smaakje. En nu je soms verdwijnt in je eigen fantasie. Het raakt je. Gefascineerd hoe je leert. We zien wel wanneer het lukt. Als je het maar probeert. Je had papa moeten zien strijden. En zien vallen. En uitglijden. Want vergeleken met je gekke pa ben je vervekt. En daarom neem ik alles serieus wat je zegt. En daarom neem ik alles serieus wat je vraagt. Neem je pa had ik serieus als de klaar, echt. Echt niet meer dan alleen maar je best doen. Echt niet meer dan alleen maar je best doen. Echt niet meer dan alleen maar je best doen. Echt niet meer dan alleen maar je best doen. Kom maar. Echt niet meer dan alleen maar je best doen.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 Je hoeft je echt niet te bewijzen. MC Vit op Radio 1, 19 minuten over drie. En u hoorde je best doen, zo heet het nummer. In Nederland kennen we Toevalu. Vooral van de korte tijd dat Foppe de Haan de bondscoach was. Foppe de Haan is al lang weg, maar de banden met Nederland zijn nog steeds goed. Want de voetbalhelden van Toevalu komen naar Nederland. Paul Driessen van vrienden van Toevalu.nl haalde Voppel aan destijds naar het kleine eiland toe. En als er iemand is uh, die weet uh, wat uh, voor antwoorden er gegeven moeten worden op onze vragen over Toevalu, dan is hij het wel. Goedemiddag, Paul. Goedemiddag. Ja, dat team van Toevalu komt dus naar Nederland. Uh, ja, waarvoor? Wat komen ze hier doen? Nou, uh, Toevalu is uh, ja, eigenlijk uh, nog steeds hard aan het werk om uh, lid te worden van de FIFA. En dan is het natuurlijk belangrijk om je in de kijker te spelen van de wereldvoetbalbond en ja goed een trainingskamp van het nationale elftal wat we willen gaan beleggen in Nederland zou daar ons ja een goede stap in de richting toe moeten zetten. Even een kleine imagocampagne. Dat zou je zo ook wel kunnen stellen. Dat is ook een stukje een eigenlijk een presentatie van een land naar de wereldvoetbalbond toe en. Uh, ook de cultuur uh, die we zullen laten zien. Uh, het land uh, heeft een, een hele mooie cultuur. En nou, dat uh, brengen deze spelers uh, mee als het uh, nationaal van Nederland toe komt. Ja. ja, want in augustus moeten ze naar Nederland komen. Is dat rond? Nee, nog niet. Uh, we zijn nog hard aan het werk, uh, zowel in Toevalu als in Nederland. En ja, het is natuurlijk erg kostbaar om, uh, ja, om een selectie helemaal vanaf de andere kant van de wereld hier naartoe te vliegen. Um, en ook de huisvesting uh, van de spelers voor de duur van hun verblijf is natuurlijk een grote kostenpost. Ja. Dus uh, ja, we hebben nog wel wat steun nodig. Hè. Ja, want ze kunnen zelf uh, die, die vliegtickets en het uh, verblijf niet allemaal betalen, begrijp ik van je? Nou, het is zo dat dat de eilandgemeenschappen, daar zijn er in totaal acht in vallen. Uh, die hebben al, allemaal een eigen ja, budget en ja, sturen daar uh, vanuit daar ja, spelers naar Nederland toe. En ja, in Nederland zullen wij faciliteren. Uh, en ja, die budgetten proberen wij in Nederland uh, rond te krijgen. Ja. Nou zijn er wat voetbaldwergen in de wereld. Ik denk dat we Tuvalu daar ook wel toe kunnen rekenen. Zoals op de Confederations Cup, bijvoorbeeld Tahiti. Hè. Is het niveau een beetje vergelijkbaar met dat land? Of, of Schets dat eens een beetje voor mij. Wat voor spelers zitten er in het team van Tuvalu? Ja, Tuvalu uh, bestaat net als het nationale elftal van Tahiti uit. Voor een groot deel uit ja, werkelozen. Um, ja, Tuvalu is 70% werkeloos. Dus dat, dat is ook niet zo heel bijzonder. Het niveau van Tuvalu uh, kun je niet vergelijken met Tahiti. die volgt toch echt wel op de top van Oceanië en Tuvalu uh, kun je scharen als onder een derde klasse, zeg maar, een derde vierde klasse. Ja, nu zijn de WK-kwalificaties straks. Dan moet je geloof ik toestemming hebben van de FIFA, hè? Ja, absoluut. Je moet lid zijn van de FIFA om daar aan deel te mogen nemen. Ja, precies. Daarom ook deze Imago-campagne wel naar Nederland om zich te presenteren. Zou het land een beetje kans maken op kwalificatie? Ja goed, een, een derde klasse, uh, in, ook in Oceanië, is Tuvalu echt een voetbaldwerk. Maar eigenlijk gaat het niet om het kwalificeren, maar vooral om het erkenning krijgen. Dat je je identiteit kan uitdragen via het voetbal. En da dat is uh, voor Tuvalu heel belangrijk. En daarnaast is het natuurlijk ook erg belangrijk dat ieder nieuw fifa lid krijgt ongeveer een miljoen dollar steun. En dit land dat heel arm is, kan uh, dat geld erg goed gebruiken... Om uh, voetbal verder te ontwikkelen. Uh, waar het nu eigenlijk... Helemaal heel moeilijk gaat. Ja, wat dat betreft is, uh, is uh, meedoen... Uh, belangrijker dan kwalificeren. Dat geldt zeker voor Tuvalu. Ja. Uh, hoe, hoe kom jij eigenlijk zo aan die, aan die liefde... voor Tuvalu? Nou, ik heb mijn passie voor uh, eilandculturen... reizen en... Uh, underdogs binnen het voetbal. Ik vind het prachtig als er een, uh, een WK-debutant... Uh, zich presenteert... Uh, ja, op het mondiale toernooi. En uh, ook het verhaal van... Tahiti op de Confederations Cup vind ik prachtig. En ja, Tuvalu is eigenlijk wel een exponent uh, in, uh, ja, als het gaat om underdogs. Ja, Tuvalu, het kleinste land ter wereld dat graag lid wil worden van FIFA, dat vond ik een prachtig idee. Nou, maar dat komt eigenlijk mijn, ja, mijn hobby's, en, zoals het, het reizen, de eilandculturen en voetbal. En, en specifiek dit, dit verhaal uh, binnen het voetbal, underdogs. Dat komt bij mij samen in het Toevalu-project. En zodoende ben ik in 2009 de uh, bond benaderd om uh, een project voor hem op te zetten. En zo proberen we samen naar het FIFA-lidmaatschap toe te werken. En hoe staat het nu met de faciliteit op Toevalu? Voor het voetbal nou, betreft. Ja, um, het, vo het voetbalveld is nog steeds heel slecht. Uh, er is een uh, lobby gaande om een kunstgrasveld aan te leggen uh, in Toevalu. Het zou sowieso het meest giesleerde kunstgrasveld ter wereld zijn. Dus dat zou wel een enorme primeur zijn. Um, zou het toevallig, nou ja, toevallig ook wel weer op de kaart zitten, denk ik? Hè? Dat denk ik wel, ja, ja. ja. Dat is toch ook weer uh, iets heel bijzonders. Uh, dus, ja, Heel bijzonder op allerlei manieren. Misschien is het wel het meest bijzondere... nationale helftal ter wereld. Als je kijkt naar uh, de ligging... Uh, ja, naar de populariteit van het voetbal... op zo'n kleine stip op de wereld. En dat, uh, ja, dat zegt wel iets... Uh, nou, en wie weet zijn de lokale helden van Toevalu... het eh, voetbalelftal binnenkort wel hier te bewonderen in Nederland... in Assen en Emmen, als het allemaal doorgaat. Als het rond te krijgen is. Paul Driessen, vrienden van Toevalu.nl, dank ja, je wel. Ja, alsjeblieft. Fijne avond. Vincent Vianen. Als u uh, alleen maar radio luistert en geen televisie kijkt... kent u die naam niet. Hij is een professionele danser en choreograaf... die onder andere danste in shows van Jermaine Jackson en Usher en choreografie maakte voor So You Think You Can Dance... Onze slaggever Rens Gooseling wilde zijn dansmoves wel eens verbeteren... en besloot bij Vincent langs te gaan om te zorgen dat zijn dansjes er toch tof uit gaan zien. Dansen gaat niet per se uh, om het tof vinden en het uh, leuker uitzien. Het gaat vooral om het genieten. Natuurlijk is het wel zo dat als mensen uh, weet je, het cool vinden dat het wel een heel leuk gevoel geeft. En er zijn natuurlijk mensen die doen om te showen. En af en toe heb ik mijn dagen dat ik zoiets heb van oké... Okay, we gaan een beetje show vandaag. Nou, ik wil vandaag ook show. Ik wil laten zeggen dat ik straks een move kan waarmee ik alle vrouwen om mijn vinger uh, krijg. Laat maar zeggen. Um, wat, wat kan ik leren? Oké, okay. so, uh, okay. ik kan je wel wat leren wat ervoor zal zorgen dat je uh, um, goed op weg kan zijn om, uh, um, om coole moves te doen. Oké, okay, ik, uh, ik denk dat ik je met uh, een, wave, een wave wil leren. Waving is een beweging die bij een dansstijl hoort. En het wordt voornamelijk gedaan bij. Popping dance En dat is het meeste wat je tegenwoordig ziet, wat wordt gedaan op uh, dubstep muziek. Maar het hoort totaal bij popping. En wat je dan doet, is een illusie wekken dat je een golf maakt met je arm. En eigenlijk van je arm, van je, je hand, gaat hij door naar je elleboog, naar je schouder, naar je lichaam toe en weer helemaal naar beneden. Okay, ik hou mijn arm horizontaal naast me. Ja. En dan? Nou, als je je arm horizontaal naast je houdt, um, hou je hem dus gestrekt. En dan vervolgens moet je hand... Moet naar beneden toe. Ja? Helemaal recht naar beneden. Ja. Zodat hij zeg maar, uh, verticaal naar de grond wijst. Je uh, vingerpuntjes. Dan uh, heb je het zo dat je pols omhoog staat. Okay? Wat er daarna gebeurt is dat je elleboog omhoog gaat. En je pols gaat naar beneden toe. Ja? Maar je hand, palm, moet naar beneden wijzen. Juist. Okay? Nou, wat je dan gaat doen is eventjes in die twee stappen. Ga je weer precies hetzelfde doen. Vanaf het begin. Dus alleen eerst je pols omhoog. Je pols. Hoofdschade, knieën, teen, knieën, teen. Je pols. Ja, dat is je pols. Dat is niet je elleboog, je pols. Ja, sorry, ik heb niet opgelet bij biologie, sorry. Ja, ik doe het nu niet voor. Dus ik, ik, ik luister naar wat. Je moet, jij luistert eigenlijk naar wat ik zeg. Dat is nog moeilijker zelfs. Ja, dus je pols omhoog. Ja, dat is goed, dat is goed, dat is goed. Ja, dat is je pols. Oké, okay, en dan vervolgens je elleboog in de lucht. Ja, yeah, very good, heel goed. En dan volgens gaat je schouder omhoog. Wat je eigenlijk nu een beetje fout aan het doen bent, is dat je uh, verschillende uh, uh, uh, lichaamsdelen, dus je, wanneer jouw pols beweegt, beweegt jouw schouder mee. Dat is niet de bedoeling. Je moet alle beweging, uh, lichaamsdelen uh, los van elkaar bewegen, isoleren. Nou, zie je dat je schouder omhoog gaat? Dat is dus niet de bedoeling, maar je moet nog steeds die hoek maken. Ja, dan gaat je schouder weer omhoog. Dus dat is goed. Het is lastig. Ja, ik weet dat het lastig is, maar het is wennen. Uh... Hoe lang heb jij hierop getraind? Um, ik heb de wave in één dag gedaan. Ik moet wel zeggen dat je aardig op weg bent en, uh, en je wave ziet er al aardig goed uit. Ik zie nu wel dat je meer let op uh, je schouders en uh, het moet net lijken alsof er een soort van stroom door je lichaam heen gaat. En dat, uh, dat, dat begin ik al een beetje te zien. Jij hebt meegedanst met Usher, met Jermaine Jackson... Uh... Denk je dat ik ook alvast een sollicitatie kan gaan sturen naar die gasten? Nou, eerlijk gezegd, ik zou eerst zeggen nee, maar je bent nog jong. Je bent net 18. En, uh, en, en er is nog heel veel mogelijk. Het is afhankelijk van jou, hoeveel jij uh, graag uh, wilt dansen en hoeveel jij uh, uh, je best doet. Maar het talent zit erin. Het talent zit er zeker in. Ik had het niet verwacht. Hoor. Ik had het niet verwacht. Van een ginger. Van een ginger. <laughs> En laten we eerlijk zijn, wij hadden het uh, ook niet uh, verwacht uh, van Rens, toch? Dat het talent erin zou zitten? Uh, nou ja, op zich vind ik Rens altijd wel soepel overkomen. Nou, hij he? komt wel soepel over, maar niet als een danser. Niet, nee, dit is een danser. Dat is een bijdrage in ieder geval van onze nee, verslaggever nee, Rens. Nou, Grooseling zijn laatste voor de zomer. Uh, hoe zou jij hierop dansen? Uh, ik, sorry, ik dans echt niet. Ik ben zo wit als het maar kan, ik dans niet. Uh, je hebt wel een uh, zwarte blouse aan in ieder geval. <laughs>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 Te perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama cama cama baby, ik te digo con disimulo que tengo la camisa negra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 My baby te digo con mi simulo que tengo la camisa Juanas en La Camisa Negra brengt de tijd op twee minuten over half vier op Radio 1. Het Nieuwsminuutje. Laatste nieuws met Pas Redeker. Volgens de fracties van VVD en PVDA moet identiteitsfraude strafbaar worden. Wie zich op internet voor een ander uitgeeft moet tot vijf jaar celstraf kunnen krijgen. Het gebruik van een valse naam, vals adres of vals telefoonnummer is straks niet meer toegestaan als de partijen hun zin krijgen. Het runnen van bijvoorbeeld een parodieaccount op Twitter, dat is momenteel vrij populair, dat zal niet strafbaar worden. Satire mag, al is dus de partijen. De toespraak van president Morsi heeft Egypte doen ontvlammen. Onze correspondente Esther Meerman woont nabij het Tahrirplein en meldde zojuist dat het dodental bij de demonstraties tussen de 6 en 16 ligt. Ook is er een politiechef omgekomen... en dat kan duiden op het actief meevechten van de politie tegen het moslimbroederschap. Een kleine 12 uur voordat minister Kamp op werkbezoek gaat in Groningen... om over de aardbevingen te praten... heeft zich een kleine aardschok voorgedaan in de omgeving van Loppersum... Ali Martini in Schildwolde maakte de aardbeving om iets voor één bewust mee. Meneer Martini, wat voelde u precies? Toen begon in één keer het hele huis te trillen. Het was een vrij zware uh, trilling. Het duurde ongeveer een seconde of vijf. Ja, het was heel erg... Uh, ik had een heel erg hulpeloos gevoel. Want ja, je, je hebt er helemaal geen... Uh, ja, het was heel raar in ieder geval. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt. Dus uh, vandaar. Tot zover het... Het Nieuwsminuutje... Dankjewel, dat is Redeker. Onder de rook van de Rotterdamse haven wordt deze dagen het World Port Baseball gehouden. Curaçao, Cuba, Taiwan en Nederland spelen deze week op het honkbaltoernooi. Het Nederlands team versloeg gisteren al wereldmacht Cuba en vanavond stond de wedstrijd tegen Curaçao op het programma. Steve Jans is de bondscoach van de Nederlanders. Goeie nacht. Ja, Ja, Hoeveel is het geworden vandaag? Gewonnen? Uh, nee, ik, uh, ik heb alleen uh, jammer genoeg uh, slecht nieuws. We hebben 3-2 verloren tegen Cura vanavond in, uh, in de verlenging. En een tiende inning is er aan te pas gekomen? Uh, ja, tiende inning zijn we 3-2 zijn we onderuit gegaan. Oei, en, en waar ging het, ging het mis? Want ik neem aan, de verwachtingen waren hoog. Want gisteren wonnen jullie met liefst 7-0 van Cuba. Ja, dat klopt. Maar ja, goed, ik bedoel, de ene dag is de andere dag niet. En uh, ja, gisteren, zo goed dat het gisteren was, uh, ja... Zoveel dingetjes gingen er vandaag fout. Ik bedoel, uh, zowel aanvallend als verdedigend. Ik bedoel, in de verdediging uh, hadden we iets te veel uh, vier wijd vergooiden. Uh, de drie punten dat Cursa maakt zijn drie punten die of drie uh, lopers die, uh, die gewoon vrij met een vier wijd op de honk komen. Ja, en in, de in, uh, in het honkbal is dat een ongeschreven wet. Dat als je een uh, gratis een honkloper op de honk zit, dan, uh, dan scoort hij 9 uit de 10 keer. Nou ja, goed, vandaag was het uh, tegen 100% dat zij er gebruik van maakten. Ja, dat is een goede score. Nou kan ik me zo voorstellen, bij, bij Curaçao leverde er ook wat speciale gevoelens. Was het een beetje zo'n derby sfeer? Waren die extra gebrand om Nederland te verslaan vandaag? Ja, dat was duidelijk Ik bedoel, uh, die jongens jongen speelden met, uh, met volle overtuiging, volle inzet. En uh, ja, goed, dat, uh, de, de vreugde tafereel na de wedstrijd, die, uh, die spraken boekdelen op dat moment. Hm. Mooie mooi gezicht in ieder geval aan die kant. Uh, uh, wat minder uh, voor jullie. Uh, ja, dat Worldport uh, Toernooi wat, wat is dat eigenlijk voor toernooi? Ja, goed, het is eigenlijk een, een, een soort van, uh, ja noem het een, een voorbereidingstoernooi. Uh, altijd uh, geweest, samen met de uh, Haarlemse Hongbaanweek om, uh, om de twee jaar. Dus één jaar in Rotterdam, de andere jaar uh, in, in Haarlem. En meestal geldt dat voor een ja, voorbereiding richting een EK of dat soort toernooi. Nou goed, dit jaar is er geen EK, Dus goed, is het een, een extra, extra toernooi waarin, uh, ja, waarin het Nederlands team uh, wat nieuwe jongens kan, uh, kan inpassen. Wat, wat jongeren kan, uh, kan inpassen om te kijken wat zij op internationaal niveau uh, kunnen betekenen. En, en zijn er ook uh, jongens die, die u nog verbaasd hebben? Nou ja, niet echt in die, in die opzicht. Van, uh, goed, ja, deel, u ken, u kent ik... ze natuurlijk allemaal, maar, maar, maar, maar, maar de prestaties vandaag? Nou ja goed, ik bedoel de prestatie bijvoorbeeld van, uh, van, van, van het gaan team gisteren met Rob Kordemans als werper voor Rob Cuba. Dat was er eentje om, uh, om u tegen te zeggen. Uh, maar goed, uh, vaak is het, uh, is het dan heel belangrijk in het honkbal waar uh, hij uh, alle dagen speelt, dat hij de 16 er komt. En die was er jammer genoeg niet vandaag. Nou heb ik een beetje het idee dat de aandacht voor honkbal in Nederland de ene keer veel groter is dan de andere keer. Uh, is dat niet vervelend voor die sport? Ja, nee, absoluut. Uh, leuk is het nooit. Uh, maar goed, uh, dat is een beetje de, ja, het verhaal van de, van de niet echt grote sporten. Hè? Ja, maar maar uh, ja, wij kunnen alleen maar zorgen dat wij, uh, dat wij constant uh, met goede prestaties uh, in de nieuws komen. Ja, en dat lukt toch de, aardig, de laatste tijd best wel aardig, hè? de goede prestaties de afgelopen jaren? Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, absolu uh, la absoluut, uh, de laatste jaren hebben wij uh, ja, heel goede resultaten gehaald. Uh, met, uh, ja, met de uitschieters natuurlijk van het WK in Parma in 2011. En ja, dit, uh, dit voorjaar uh, de World Baseball Classic. Ja, en toch is het zo dat als Raymond van Barneveld pijltjes gooit... dat iedereen een dartboard koopt. Dat op het moment uh, dat, uh, dat er uh, goed geturnd wordt... ineens uh, de gymnastieklessen uh, uh, volop in aandacht staan. Toch heb ik het idee dat het, dat het met honkbal uh, uh, wat, minder, wat minder nog een vaart uh, neemt. Wat, wat kunnen we eraan doen met z'n allen? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat het na het behalen van het WK in, in Panama in 2011, dat uh, ja goed, de timing op zich, ik bedoel, dat was net, net voor de winterperiode. Aangezien ah. ja, dat er honderd een zomersport is, was het daar ook iets minder dat, dat het dan afslag. Toch hebben wij, uh, ja, vooral in de, in de allerkleinste, uh, een grote toeloop gekend. Uh, dus we hebben toch wel uh, behoorlijk wat leden in, in de jongste leeftijdscategorieën uh, kunnen kunnen behalen, zou ik zeggen. Nou, genoeg liefhebbers toch. Vandaag volgens mij ook weer op de tribunes en, uh, genoeg toeschouwers. Hoe is de sfeer daar in ja. Rotterdam dit jaar? Ja, ja, tot hier toe prima. Ik bedoel, we hadden de twee op rij gewonnen. Dan, dan is de sfeer altijd op het best natuurlijk. Uh, vandaag, ja goed, uh, Curaçao, uh, Nederland is altijd een, uh, het geeft een extra dimensie natuurlijk. Dus uh, ik weet niet precies of het helemaal uitgekocht was of niet. Maar het was in elk geval... Uh, ik heb weinig uh, lege zitjes gezien, dus het was... Uh, ik denk dat het meer dan een geslaagde avond was voor de, voor de, voor de toernooileiding. Ja, de, de, het programma voor de komende dagen, wat staat ons nog te wachten? Uh, ja, goed, morgen moeten we terug de wijn in Cuba. Uh, donderdag uh, hebben we uh, het Nederlands team een uh, vrijdag. En dan vrijdagavond is het uit terug aan de beurt en zaterdag Taiwan. Ja, precies. En, en... dan zullen we zaterdagavond weten of we uh, ja, zondag nog te wijn moeten voor de finale of niet. Dat is de finale. Steve Jansen, bondscoach van de Nederlanders. Vandaag helaas verloren van Curaçao. Maar nog genoeg honkbalplezier te beleven in Rotterdam de komende dagen. Dank je wel. Graag gedaan. En Bas Rehdenke zit inmiddels ook alweer tegenover ons. Bas, uh, uh, iets met de televisieschermen, televisieprogramma's die we hebben gezien uh, afgelopen avond. Die jij hebt gezien om precies te zijn. Uh, uh, uh, hoe pak je zoiets aan eigenlijk? Hoe, hoe... Nou... Je geeft ons een overzicht, maar waar begin je? Ja, ach, waar begin je? Uh, Linksboven. Ja. Zit je ouwe. de hele tijd te zappen? Of... Nou, je, je hebt de tv-gids een beetje bij de hand. Dus je gaat, je gaat langzaam voorbij. Wat, nou, wat lijkt nou interessant? Wat kan, wat kan kijkwaardig zijn? Waar selecteer je op? Waar ik op selecteer? Uh, lach en een traan. Dat is altijd een, het is een beetje afgezaagd, maar het is wel zo. Ja, het past ook wel bij jou. Ja. Vraag ja. ik me af, wat heb je van deze avond gezien? <laughs> nou, we beginnen met, uh, met een lach. Uh, het overzichtje met een uh, anekdote uit de oude doos van Eddie Plankaard. De Belgische oud-wielrenner deed vandaag bij Tour de Jour een boekje open over een oud-ploegmaat. De Ier Sean Kelly, dat was nogal een, uh, een grappenmaker. Je weet vroeger, en, oh, ja. dat was het blikje doorgeven, een blikje cola, op dit blikje dat. En ik liet mij toch wel vangen van Kelly. Hè? Ik zat achteraan in het peloton en, en die had iets geflikt met uh, het met, met, mis, mis, met cola. blikje cola. Ja, en ik natuurlijk stik en laat maar komen, hè? Ja, is een beetje een kwajongensport. Uh, uh, je voelt al een beetje aankomen wat, uh, wat hier gaat gebeuren. Urine erin. Ik Echt? had er een Goh, beetje... Onvoorstelbaar, dat, dat was, was natuurlijk... Kelly, oh, dat dat was, was ja, Kelly. Dat was niks ja, was, ja, dat was meer top, hè? Maar dan, dan, dan ik, ik, ik, ik kon niet, niet, niet gefopt worden, ik moest hem terugnemen. Ja. En gelukkig sliepen we in, het samen, in hetzelfde hotel. Nou, de, de, de Belg, die Belg kan, kan niet geflikt worden, dus die zotte man die gaat gewoon verhaal nemen. En dat moet natuurlijk een stapje erger zijn. Haha, ja, Blankaert, ja. slipperjes meegenomen, Slippertjes in de kamer gezet. Kelly was weg, niet meer teruggekomen, maar s'avonds moesten we aan tafel. Slippertjes meegenomen aan tafel en ik had de slippertjes, dat waren zo van die dichte slippers. Toch vooral een beetje opgevuld met verteerde organische dinges. <lacht> en, en, en, dat is echt gebeurd. Dat is echt gebeurd. Tot zover de poep en pies verhalen. We gaan terug naar eigen land. Uh, Wijdse uitzichten en vooral schitterende dorpen als Uithuizen, op en Rode School. Maar ook aardbevingen. En daarom is de reputatie van dit deel van Noord-Nederland steeds negatiever aan het worden. Een paar imagodeskundigen denken daarom dat het beter is om de regio Hoge land te noemen. Maar wat vinden ze daar in de provincie zelf van? Ik heb geen idee eigenlijk. We noemen het altijd al hoge landen hier. Dus uh, ja, ik weet niet. Moeilijke vraag. Het is voor Westelingen sowieso al uh, hier het einde van de wereld. Zeg maar. Ze denken uh, bijna Siberië. Bij wijze van. Ja. Nee, ik denk niet dat het iets uitmaakt. Nou, er zijn ook mensen die erin geloven. Want uh, die Westelingen. Hè? Nou, als je in het westen woont, in de, in de Randstad. Dan zijn ze altijd bang voor het hoge noorden en het diepe zuiden. Dus daarom, denk ik, maak er een hoger land van. Ja, gespel tussen te krijgen. We gaan van het hoge noorden naar het diepe zuiden. Een hitje op uh, Geen Stijl vandaag. En met recht Europarlementariër uit het prachtige Limburg. Ria Oomen. Hallo, mijn naam is Ria Oomen Ruiten. Ik ben een candidate voor de post van European Europese ombudsman. Moreover, I'm ik ben member van het Europese parlement. En ik know de institutions, niet alleen van outside. But also from inside. En dat is an advantage om de couch te Je kunt veel zeggen, maar ze heeft er wel haar best op gedaan. Ja, absoluut. Het, het filmpje is ook in totaal, geloof ik, vier minuten. Het is een hoge productiewaarde. En uh, de intenties waren goed. En daar gaat het uiteindelijk om. Want, uh, ze zetten goed hard. Ja, dus, dus, nou goed, mijn vraag is eigenlijk: So you are Ria Omen. Uh, why should we support you? En, uh, ze krijgt bijval van Maxime Verhaer, van mede Limburger. Hij, uh, mm. hij weet precies waarom. Ik ken Ria al uh, 20 jaar toen we samen in het Europese parlement uh, kwamen. En ze heeft zich als geen ander ingezet. Juist voor de belangen van Limburg en de belangen van Limburgers in die Europese samenwerking. Ik ga voor Ria en ik ga ervan hoet dat al die Limburgers dat ook doen. Oké, okay, bedankt Maxime. Ik ben nog niet helemaal overtuigd. Bebje Kraft, ster aan het Limburgse zangfeermoment, Doe ook nog even een tijdje in het zakje voor me. We hebben dus prachtige Limburgse cultuur. We hebben dus prachtige Limburgse liedjes En we hebben Ria Oom die al twintig jaar in Brussel, voor Nederland, maar vooral ook voor Limburg... de kastangelen uit het vuur halen. Kastanelen uit het vuur halen, dat is wel iets waar ik doorgaans vrij makkelijk door te overtuigen. Dus je hebt het bijna, Ria, echt bijna. Nog één supporter heb ik even nodig. Margot Reuters, sterrenkok van restaurant Da Vinci in Maastricht. Die vat het wel heel kort en bondig samen. Ik heb twee sterren. En daar is één grote ster, en dat is Ria. Bij stem heb je, Ria. Tot zover. Er heb ook niet veel Omen. nodig Omen. om jou te overtuigen, Bas Redeker. Dank je wel. Ik ben een simpele jongen. Ria Ome, onthoud die naam. Dat, uh, dat is alles wat ik zeg. Hoe zeg je dat in het Engels eigenlijk? <laughs> Ria Ome, remember that name. Nou, zo? Ik denk dat het uh, goed is. Oké, okay, dank je wel. En zo geschieden. Dank je wel, Bas Redeker. Uh, ja. Mooi. Uh, iemand die ook dingen doet met woorden, uh, maar daar een stuk beter uitkomt uh, dan sommige onder ons, uh, uh, is MC Fit. Hij is heel hele uur ons in, uh, in de studio en het vorige uur ook al, maar daarna is het uh, straks afgelopen. Ja, uh, uh, ja uh, Glenn, want zo heet je. Ja, ja. Uh, uh, beetje bevallen tot nu toe? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Wat zou je zeggen over de sfeer? Ik uh, vind het een uh, gemoedelijke sfeer. Dat is het woord toch? Gemo gemoedelijk? Of is dat weer iets anders? Nee, gemoedelijk. Ja, gemoedelijk is ook een goede vertaling, inderdaad. Ja. Als je nog een promofilmpje <laughs> zou doen in het Duits, dan zou daar uitkomen. Dat en... is zeer gemoedelijk. Ben je een beetje van de gemoedelijke sfeer? Hoe, hoe, hoe, hoe ik moet ben ik ben... mijn dag van MC Fit thuis voorstellen? Ja, vrij rustig. Ik, uh, ik probeer juist thuis echt mijn rust te pakken. En dan, uh, zodra ik het huis uit ben, ben ik zet, uh, een soort draaikolk. En zodra ik binnen ben, dan is het gewoon echt, uh, ben ik uh, Glenny Huisman, noem ze hem ook wel. <laughs> ben, ben, ben, ben je dan ook een traditionele man die eigenlijk in huis niet zoveel doet? Of valt dat dan weer mee? Nou, ik... Ja, uh, yeah. wat moet ik te hard op te <laughs> okay, zeggen. Ik doe vrij veel in huis, maar het gaat niet altijd met uh, heel veel plezier. Laat me het zo zeggen. Maar je, je, je bent goed in wat je doet. Ja. Stofzuigen, dat doe je ook wel eens. En, uh... Ja, dat doe ik wel, wel eens. Ja, laten we ook even ophouden Precies. met de oude hoeren. Want het gaat, ja, gaat over, ziek, over ja. muziek. Die muziek die gaan we zo ook horen. En uh, uh, uh, alles wat we vanavond gehoord hebben... dat staat ook op het uh, album dat dit jaar ja. kwam. Uh, Glenn Avaria heet het album. Heel simpel dus. Ja. Jouw naam. Uh, en dat is uitgebracht op het hip-hop label van, uh, van Nederland. Uh, ja, top notch. Top -notch ja. Ja. Hoe, hoe, hoe is het om bij zo'n label te zitten? Ja, ik, ik zat er al bij met, met flinke namen natuurlijk. En uh, toen was er nog een vraag of ik dat solo ook zou doen. En toen hebben we hele goede gesprekken gehad. En toen bleek de, de, de uh, uh, uh, uh, Kees de Koning, dus het, uh, de man van het label. De baas. De baas. Die uh, stond heel erg achter mijn muziek en achter welke kant ik op wilde gaan. En die houdt heel erg van verhalen. En uh, mijn muziek is heel erg verhalend, dus ik voel me daar wel echt thuis. Ja, want je hebt muziek die, die, die inderdaad, er zit een verhaallijn in. Er is, er is ik, ik wil niet neerbuigend doen over andere, andere uh, rapmuziek, maar er zal iets, iets meer inhoud in zitten dan in, in veel andere uh, muziek. Uh, ja, ja, andere, het het andere is in ieder geval inhoud, niet zo ja. plat. Het is andere inhoud. Ja. Waar, waar haal jij inspiratie vandaan? Uh, vanuit mijn leven meer. En vanuit de dingen die ik om me heen zie gebeuren, daar haal ik mijn inspiratie vandaan. En uh, eigenlijk veel oude muziek haal ik mijn inspiratie vandaan, weet je wel. Ook, uh, ook oude Nederlandse nummers haal ik mijn inspiratie vandaan. Maar ook uh, oude soul nummers van mijn ouders. Uh. Ja, maar oude Nederlandse nummers, waar hebben we het dan over? Hebben we het dan... Nou, ik heb het echt puur over de hazes en dat soort uh, ah, dat dingen. Dat, wat eigenlijk heel erg verhalend is. En ook eigenlijk iedereen raakt op een hele rare manier. En dat is uh, een beetje... De lijn die ik te probeer te volgen. Is dat ja. een doel voor jou? Om mensen te raken? Nou, het, ik, ik vind het belangrijk dat mensen het verstaan en begrijpen. En ik, ik hoor vaak dat als mensen naar rap luisteren. Dat ze zeggen. Ja, maar wat, wat zeggen ze nou? Ze praten zo snel. En bla bla bla. En ik probeer daar toch uh, rekening mee te houden. Dus dat iedereen een beetje in ieder geval verstaat wat ik uh, zeg. Met je album Glenn Faria. Wat wil je daarmee zeggen? Als je het eventjes kort mag samenvatten? Uh, wat ik met het album Glenn Faria wil zeggen... is dat het allemaal niet zo ingewikkeld is als hoe we het maken. En Grote Stad, dat ga je als laatste nummer zo spelen. Ja. Waar gaat dat over? Grote Stad gaat eigenlijk over, een, uh, over ouders die hun uh, kinderen moeten loslaten. Nou, in, de, in, de we, in de boze wijde wereld. Hmm. Nou, dat hoort er ook allemaal bij. Hè? Ja. Ja. Gewoon dit Opvoeding om twaalf uh, minuten voor vier. Glamvaria. ga naar, de, naar je plek. Vindt en met de gitaar denk ik zo Ja, met ja. gitaar. Voor de knapperende haardvuur. P prachtig. Ja, het is nog. Het, er komt wel lekker warmte vanaf. Dan moet ik zeggen. Het is, uh, is behagelijk. Ik hier. heb ook lang geen hout op hoeven gooien. Dat scheelt met zo'n digitale ja. versie van je open haard. Uh, ik hoop dat het aangenaam is. Heerlijk, er wordt nog even de microfoon recht gezet. En dan gaat u dadelijk de, uh, de, de laatste. klank van de Bult? Dat klank dat is de producer van het album. Ja, Rick van der Bult was er ook de hele uh, uh, avond en nacht bij. Rick, dankjewel ook nog. Um, de laatste klanken die u gaat horen van MC Fit in dit programma... zijn die van het nummer Duurt Te Lang. Nee, is de kleine meid...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 en nu ze in de gang staat met haar jas, is ze niet meer wie ze was. Dus zeggen dag, dag, er is aan vannacht, leven in de grote stad, alles wat je had verwacht, welkom in de grote stad. Er is aan vannacht, leven in de grote stad, alles wat je had verwacht, welkom in de grote stad.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 Da-da-a-hidaw Da-da-da-da-daw Da-da-da-da-daw daw da a ra Da-da-da-da-daw da da Da Het tweemaal applaus van het team van Nog Steeds Wakker. En dat applaus was voor MC Fit. En hij speelde niet zoals ik zei, het duurt te lang. Want die had hij al lang gespeeld. Het was al twee uur geleden, want zo lang was hij bij ons. De grote grote stad. stad. was dit. Dankjewel MC Fit. En wel thuis voor zometeen. Dankjewel, dankjewel. Er is altijd nieuws dat over het hoofd gezien wordt. En om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk mist... gaan we wekelijks op zoek naar de berichten uit de kantlijn van het nieuws. Zo moet de scoutingvereniging Doornenburg 8000 meer huur gaan betalen. Hans Maters is voorzitter van de Gelderse Vereniging. Hans Maters, goeienacht. Ja, goedendag. 8000 meer huur, waar komt dat vandaan? Ja, dat is uh, iets wat de gemeente... Uh... En al hun wijsheid uh, blijkbaar heeft besloten. Ja, want het pand is, uh, is uh, bezit van de gemeente. Uh, wat betaalde u eerst? Wij betaalden, ja, dat is eigenlijk een symbolisch bedrag. We hadden een huurcontract in 1968, maar we betalen zeg maar een kleine 100 euro per jaar. Oh, een kleine 100 euro per jaar, en dat wordt dan nu, dan moet ik even uit mijn hoofd rekenen, wordt het nu een, een, een kleine 8000 8 per jaar? Uh, nee, 7200. Oké, okay, maar dat is wel een fors verschil. Waar, hoe, hoe kan dat ineens? Ja, de gemeente die heeft een beleid ontwikkeld waarin ze dus, ze hebben ongeveer 200 gemeentelijke gebouwen. Die willen ze afstoten, ze willen gewoon van het onderhoud af en van, de, van de, de druk op de begroting. Ja. Dus ze willen, ze willen ze afstoten of een maatschappelijk huurtarief gaan tellen. Dat is wel een, een, een groot bedrag. Kan, kan uw vereniging dat ophoesten? Nee, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Nee. Nee, dat is te veel geld. Hey, wat gaat u doen? We hebben een tegenvoorstel gedaan. We hebben aangeboden om het gebouw in eigendom over te willen nemen voor het symbolische bedrag van 1 euro. Waarbij we zelf verantwoordelijk zijn en worden voor al het onderhoud. Ja, Dat is misschien ook wel een betere deal. Kopen voor 1 euro in plaats van huren voor 7200 per jaar. Eh, eh, wat denkt u dat de gemeente ervan denkt? Uh, dat, dat, ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar wij hopen dat de gemeenteraad met ons voorstel akkoord gaat. Want het scheelt hun 6200 euro per jaar op de begrotingsnota. Ja, nou ja, duidelijk wordt dus even uh, uh, uh, duimen. Uh, uh, het, klink, het klinkt alsof u buiten staat. Staat u naast het scoutinggebouw op dit moment? Nee, ik sta momenteel niet naast het scoutinggebouw, <grijpje> maar ik sta inderdaad wel buiten. <grijpje> Oké, okay. u, bent, u bent inmiddels al weer naar huis gegaan. Mooi zo. Hartelijk dank, Hans Maters van de Gelderse uh, Scoutingvereniging Doornenburg. Ja, graag gedaan. IJmuiden is boos. De provincie Noord-Holland heeft besloten te stoppen met de Connection Draagvleugelboot. Die pendelt tussen IJmuiden en Amsterdam. Johan Sieraad is al maanden bezig met actievoering. We spraken hem al eerder. Goedendacht, Johan. Johan. Ja, Je hebt vandaag gezegd nog te wachten met acties tot behoud van de fast-flying ferry. Ja, is er nog wel hoop? Ja, nou, hoop is er altijd, denk ik zomaar. Uh, hoop zit in jezelf en dan moet je voor knokken. En niet bij het eerste de beste antwoord van de provincie, ja, je eigen daarbij neerleggen, maar gewoon doorgaan totdat je hebt wat je wil hebben. Ja, de provincie wil stoppen met de verbinding. Waarom precies? Uh, omdat het volgens de provincie te veel geld zou kosten uh, in, in de zin van een openbaar voerverbinding. Ja, want die boot schijnt nog wel eens leeg te zijn hè, buiten de spits. Uh, dat is een, een tweetal jaren zo ge geweest, dat klopt. Maar de laatste maanden zit er een stijgende lijn in de, de passagiersaantallen. Dus... Ja, een reden voor een nieuw onderzoek. Komt dat er door jullie uh, campagne die jullie hebben gevoerd? Want jullie wilden meer toeristen trekken, uh, dat soort zaken. En meer een soort van rondvaartboot eigenlijk ook, uh, ja, een beetje die functie eraan geven? Nou, niet zozeer rondvaartboot. Uh, meer als uh, het, het verlengstuk uh, voor de, de toeristische attracties die we hier hebben in Amuiden. Dus dat die boot de toeristen vanuit Amsterdam kan meenemen naar Amuiden. Daar, daar zijn genoeg mogelijkheden voor. Uh, ja, ja, goed. En toch willen ze stoppen de provincie. Wat, kan u, ja. wat, wat, wat doet u nu nog? Nou ja, wij, wij, wij gaan nu kijken met een groep mensen of we uh, hardere acties kunnen voeren. Maar dit doen we ook in overleg met de partijen waarmee we al tijden actie voeren. Want het moet niet zo zijn dat we natuurlijk uh, uh, als een blind paard nu harde acties gaan doen. En misschien wel meer kapot maken dan, dan eigenlijk de bedoeling is. De inzet is dat die boot moet blijven. Wij zien nog steeds mogelijkheden ervoor. En wij vinden het onzin dat de provincie nu zegt... we stoppen met de boot per 31 december 2013. Maar we stoppen wel 150.000 euro uh, in een onderzoek naar vervoer over water. En we laten 1,2 miljoen euro beschikbaar. Voor de draagvleugelboot. Waarom laten we de boot dan niet varen? We gaan nu ook uh, schippers ontslaan. We gaan uh, onderhoudsmedewerkers ontslaan. Dat zijn ook allemaal gezinnen. We hebben het al zwaar genoeg, met z'n al. Het geld is aanwezig. Gebruik het geld voor die boot. En gaan niet nog eens 150.000 euro Va van het geld van de burgers. We gaan dat niet besteden aan een stom onderzoek. Nou, het is duidelijk. De, de connection draagvleugelboot, die moet blijven als het nu ligt. Johan Sieraad, actievoerder, dankjewel. Helemaal goed. En Epe is in de ban van zwijnen. De gemeente is van plan een hek te plaatsen... om de zwijnen te weren uit de Gelderse plaats. Het kost een half miljoen euro. Luc Lanting van de vereniging Behoud Kwaliteit Epe... vindt het plaatsen van het hek één grote onzin. Goedendag, Luc Lanting. Ja, goedenacht. Ja, Vormen die zwijnen dan helemaal geen probleem in Epe? Eh... Uh... Helemaal geen probleem. Ja, dat weten we eigenlijk niet echt. Uh, we hebben van weinig mensen echt wat gehoord. Maar er zijn vast wel wat mensen bang. Ja, want wat is er aan de hand met die zwijnen? Uh, ja, eigenlijk niet zoveel. Uh, er zijn zwijnen bij ons uh, in het bos lopen, uiteraard, we hm. En um, die worden uh, beheerd door een uh, beheersenheid... die door de overheid is ingesteld, een na nationale overheid. Maar eens in de zoveel tijd, dan gaat daar iets niet goed. En dan komen er een paar zwijnen in het dorp. En dat is uh, afgelopen jaar... Of tien jaar, afgelopen tien jaar, twee keer gebeurd. Oh, die lopen dan naar de ijsboer voor een ijsje? Of, ja, bij wijze van spreken, ja. <laughs> ja, Nou is de, de gemeente van plan dus dat hek te plaatsen. Uh, is een duur hek, of niet? Dat is een heel duur hek, dachten wij. Want ja, de, de kosten zijn ongeveer 400.000 euro, meer dan dat. Maar het is uh, voor tien jaar blijft het er staan. En dan moeten ze er weer 400.000 tegenaan gooien. Nou, dan gaat er weer Met, 4 ton uh, tegenaan. Ja, dus we hadden zo bekeken dat dat 50.000 euro per jaar kost. En dan kun je natuurlijk... Heel wat andere goede dingen voor doen zeker in deze moeilijke tijden. Ja. Uh, puur een kostenplaatje dat jullie tegen het hek zijn, of heeft het ook echt geen zin om dat ding te plaatsen? Nee, het heeft echt geen zin, want hij, uh, hij, hij begint eigenlijk maar uh, de vraag is of daar de, de, de zwijnen er niet omheen gaan. Maar hij eindigt bij de buurgemeente Heerde. Ja. Dat is een stippellijn op de kaart die Gent En de Heerde die gaat geen hek bouwen, dat hebben ze vandaag ook nog eens <lacht> vastbesloten. Dus die zwijnen lopen er gewoon omheen, en komen ze nog binnen. Nou ja, en nee. dan is het pas echt gevaarlijk, want als je dan zwijnen binnen hebt, die voelen zich opgejaagd en ze kunnen er niet meer uit... omdat ze lopen tegen het hek, dan, dan wordt het echt gevaarlijk natuurlijk. Hè? Ja, eh, nou, nou gaat u hier wat aan doen? Nou, nee, ja, er zijn andere mogelijkheden. Er zijn een aantal, want die beheersenheid heeft ook al geschreven... ook naar de provincie bijvoorbeeld, dat ze zeggen... joh, dat beheer, dat doen we echt goed als wij goed opletten... dan komt er niet meer eens in de een tien jaar een zwijn binnen. En eh, ja, maar er zijn ook nog andere methoden. Als, als ze dan toch nog eens binnenkomen, eh, verdoop ze dan die, die, en, en breng ze weg. Want voor die 50.000 per jaar, daar kan je bijna... Een fulltime uh, uh, boswachter of weer uh, in het dorp neerzetten, toch? En dan hebben we het hek niet meer nodig. Lublanting nee. van de Vereniging Behoudkwaliteit Epe. Dank u wel. Ja, dank u wel. Dag. 1 minuut voor vier en daarmee is er bijna een einde gekomen aan nog steeds wakker. Maar niet gedreurd, zometeen zijn we terug met nu al wakker. Dan komen we vers uit bed. Ja, en dan gaan we uh, naar Egypte toe. Uh, want daar was het al onrustig na de speech uh, die uh, Morsi vanavond gaf. Uh, en het is er alleen maar onrustiger geworden. Uh, daar moeten we natuurlijk alles van weten. En dat hoort u zometeen na 4. En ook gaan we kijken hoe het is met het start van het nieuwe voetbalseizoen. Uh, het is eigenlijk nog nauwelijks afgelopen. En we beginnen alweer aan het nieuwe seizoen. Dat hoort u ook zometeen. Nu al wakker. Net als een nieuw sterrenstelsel. Maar nu is het nieuws van 4 uur. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.